8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, goedenavond. De Radio 1 Sportzomer dendert weer door tot 11 uur vanavond. De winnares van het eerste Nederlandse goud is hier vanavond. En Marianne Vos is niet de enige die hier aanschuift. Eerste NOS nieuws. Lieselot Thomassen.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 De steden liggen in Zuid-Siberië ten noorden van Kazachstan. Meer dan 6000 mensen, vrijwilligers en beroepsbrandweerlieden zijn ingezet. Brandweer probeert vooral te voorkomen dat het vuur de bebouwing bereikt. Volgens de Russische autoriteiten is dat gelukt. Premier Medvedev zei vrijdag dat er een onbekend aantal doden was gevallen. Daarover is sindsdien verder niets bekendgemaakt. Een student uit de Duitse stad Constans moet 227.000 euro betalen... voor het organiseren van een feest. De 20-jarige jongen had begin juli via Facebook... meer dan 10.000 mensen uitgenodigd voor een feest in een openluchtzwembad. Toen de gemeente dat hoorde, werd het feest verboden. Toch kwamen op de avond van het feest 150 jongeren op dagen. De politie had uit voorzorg 300 agenten en een helikopter ingezet. De kosten daarvan wilde de gemeente op de, jongen, op de student verhalen... Ook moet hij opdraaien voor de schade die op het zwembadterrein is aangericht.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 De komende drie uur hebben we naast Marjana Vos vooral veel zwemmen. Nick Drieberg in de halve finale van de 100 meter rugslag. Sebastian Verschuren in de 200 meter vrij. Li Jouw komt in actie in het tafeltennis toernooi. En we volgen Sofie van Gestel en Madeleine Meppelink in het beach Maar eerst naar een raar verhaal uit het Indiaanse kamp. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Een onbekende vrouw liep afgelopen vrijdag mee met het Indiase atletenteam... tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Niemand wist wie ze was. De vrouw, zonder identiteitskaart om haar nek... in compleet andere kleren dan het team, direct achter de vlag van India. CNN in India wist vanmiddag te achterhalen... dat de vrouw een student is uit het Indiase Bangalore. Ze heeft inderdaad als een is from Bangalore. She was there in the opening ceremony, marching right ahead with the Indian contingent. She was there all along and uh, none of the officials really knew who she was. Well, nu, het mysterie is opgelost. Volgens de voorzitter van de Olympische Spelen is ze een, uh, een overenthousiaste deelneemster aan de ceremonie. Zo zei hij een beetje lacherig. Ik denk dat ik nu kan vervinden dat ze een cast member was. Who clearly got slightly overexcited? She shouldn't have been there, but she clearly started in that venue. Ja, een van de 10.000 vrijwilligers was ze dus, die regisseur Danny Boyle liet invliegen voor de grootse opening. Ze was zo enthousiast dat ze met haar eigen land is gaan meelopen. De Indiaanse delegatie is geïrriteerd. Van de 10 seconden die het team in beeld was, stal juist de onbekende vrouw de show. Zegt ook deze cnn correspondent. India are rather annoyed about this. They Ze that dat stolen the spotlight from their athletes and officials. Ja, en of India excuses gaat krijgen. Dat is maar de vraag. De baas van de speler houdt het kort. Hij zegt wel met het Indiase team te gaan praten. And uh, yes, we will be. I will be speaking to the Indian delegation. Ja, de dus chef de mission van het Indiase team staat erop dat er excuses komen van de vrouw zelf. Heeft niemand meer iets gehoord. Wat een Goed dan, Marianne Vos. Wij mogen sinds vanmiddag half vijf zeggen... dat de Olympisch kampioen op de weg is geboren... in het Noord-Brabantse wijk en Aalburg. Daar begon ze als zesjarig meisje met wedstrijdje fietsen. drie misschien wel. In de plaatselijke wieleronde. Truje van Rijswijk keek mee met de mannen... die haar vanaf dat allereerste begin volgden. Ze moeten het weer gelden, want die anderen nemen niet over. Die moeten over gaan nemen. Hans Verbeek en Wim Renzel... Zitten vol spanning naar die uh, wedstrijd te kijken. Jullie kennen dan wel, hè? Marianne Vos. Vooral jij Hans. Ja, klopt. Ik ken ze al vanaf uh, zesde jaar toen ze uh, begon met wielrennen. Toen, uh, toen heb ik al uh, haar ontmoet hier bij de wedstrijd in de regio. En er, wat voor iemand is het? Een, een winner. Ik heb meerdere keren gezien dat uh, de fietsen de bosjes invlogen of dat ze kwaad naar huis fietsten. En uh, ja, ze konden dat altijd moeilijk verkroppen. Dus die gaat er vast wel komen hoor, die gaat opplak. Ja? ja, daar ben ik van overtuigd. Hoezo? Nou, omdat ze op dit moment echt. In, Kijk, het is hartstikke glad. Het is één grote puinhoop. Er zijn mensen die eigenlijk niet eens goed die fiets kunnen besturen. Ik, je ligt zo tegen de grond. Ja, klopt. Dat is een van de dingen waar ik, waar ik dus bang voor ben. Dat ze een lekker band krijgt. Wat heel veel kan gebeuren met, met regenweer. Maar als dat niet gebeurt, dan ja, is het voor mij een appeltje eitje als je deze wedstrijd gewoon winnen. Olympisch kampioen. Denk jij dat ook Wim? Ja, ik, ik denk dat zelf ook. Ik vind ja, Marianne die kan er eigenlijk echt goed focussen. Ja, ik vind het wel heel erg belangrijk is in een wedstrijd. Ja, je kunt focussen, dat je kunt zeggen van uh, ja nou kan ik gaan. De laatste 10 kilometer. De spanning is te snijden. Waarom zit je op je horloge te kijken. Ja, ik, ik, ik zit een beetje te kijken of dat ik ergens een punt kan vinden op de pijlen hoe ver de voorsprong is. Kijk in. Dat betekent niks, die demarage, die pakt ze meteen. Kijk, daar ja. zit Zit nou niet zo in je arm te knijpen, dadelijk is hij helemaal blauw. Ja, maar het is ook ontzettend spannend. Ja, maar die, die doet ons wel wat aan vandaag. Hè? Nou ja, ja, ja. Maar je zit ook al te puffen. Ik begin me zorgen te maken. Nee, absoluut niet hoor. Dan moet je dadelijk bij eens zien als ze als eerst over de streep komt. Oké, okay, dus. Eentje. Nee, maar het het ook niet meer. Nee ik, nee, ik heb het zelf ook niet meer zit Nog de linkerbal hoor, die Engelsen erachteraan, die Armstedt. Ja, het, het wordt heel erg spannend. Daar komt ze zelf al aan. Ah, kijk. No. No. Nee, nee, nee, maar pak goud. Ja, dat is ook een pas. Heel gedaan. Schitterend. Ja, zo'n mooie overwinning heeft ze nog nooit gehaald, denk ik. Ze heeft er totaal niks van, van gestolen. Ze is continu in de aanval geweest. Ze heeft het gewoon fantastisch afgemaakt. Ze heeft hard gewerkt. En nu huilt ze. Ja, En dat snap ik wel. Ja, ik ook. Het traantje ziet er bij mij ook bijna erin, dus het is gewoon uh, ja, zo mooi. Okay. Hey, mooi, mooi. Mm -hmm. Mooi, mooi, mooi. Niet dingen. Moet ik wel een apart gevoel zijn. Nee, een meisje van zes... Wat altijd wilde winnen en wat boogste fiets in de sloot gooide, die staat daar nu op het podium. Ja, inderdaad. Je hebt daar vanaf het allereerste begin heb je haar meegemaakt. En je hebt ze, in al die jaren heb je ze steeds beter en beter zien worden. En ja, we, goed, we wisten dat ze enorm hard kon fietsen. En dat heeft ze vandaag toch maar weer eens ja, heel erg bewezen. Gaan jullie nog wat speciaals voor het doen hier in Wijk in Aalburg? Ja, er komt uh, weer een huldiging in Wijk in Aalburg. Maar uh, de datum is nog niet bekend. Ik weet dat ze aanstaande vrijdag komt ze terug. Dan heeft ze een, een behoorlijk druk programma. En Aalburg die gaat, uh, laat ze eerst naar de koningin toe gaan. Want daar moet ze natuurlijk ook naartoe. En als dat allemaal achter is... dan krijg je hier in Aalburg weer een heel mooi feest aangeboden. reportage was dat van Trudy van Rijswijk. We gaan naar het uh, tafeltennis. Lidje speelt tegen de Poolse Partika. Theo, hoe staat ze ervoor? Gaat inmiddels voor met 3-2 in de games. Ze won de vierde game met 11-7. Overtuigend en vrij gemakkelijk. En de vijfde game dat ging weer gelijk op. Was een mooie, spannende game. Die uiteindelijk met 12-10 door een hele gelukkige bal op de rand van de tafel. En het voordeel van Lee Dje werd beslist. En daarmee nam ze een 3-2 voorsprong na met 2-0 te hebben achtergestaan. En nu zitten we in de vijfde en mogelijk beslissende game. Waarin Lee Dje op 16 komt. En nu dus uh, voor de eerste keer op matchpoint uh, komt... en het af zou moeten kunnen maken tegen de Poolse partika... die uh, probeert, voor, probeert natuurlijk weer terug te komen in de wedstrijd. 2-0 voorkwam in games en nu uh, mag ze veren. Maar het is Lee Jai die de wedstrijd uit zou kunnen maken. 16 voorsprong. Dat zou uh, dus goed moeten kunnen gaan voor Lee Jai, waarmee ze het optreden hier toch nog uh, met een overwinning zou kunnen afsluiten... en ze door kan gaan naar de volgende ronde. Het is dus een... Prachtig nu wel nu met een uh, beetje gelukkig balletje door Patica afgerond met uh, 17 is de tussenstand is het nog steeds uh, Lizette die op voorsprong staat. En dit zou kunnen afronden in deze, ronde, in deze derde ronde, waarin 32 deelnemers meedoen. Uh, als ik goed kijk naar de namen, dan zie ik maar 10 uh, die niet Chinees zijn. Kortom, het zijn allemaal Chinezen die uitgewaaid zijn over de wereld. ...en andere landen hun geluk te proeven. En daar is het beslissende punt. De fout door Partica gemaakt. 7-11 is de enige partij die heel lang geduurd heeft. Maar uiteindelijk door Ligien wordt gewonnen met 4-2. Knap herstel na 2-0 achterstand. Ligien gaat door naar de volgende ronde. En straks vanavond krijgen we nog Ligia. Ook namens Nederland. Wie weet wat dat gaat brengen? Dit is de Radio 1 Sportzomer met Herman van der Zand en Robert Melen. Het was uh, Dan Hartman, natuurlijk, een oude getrouw uit de disco. S'avonds later, daar is het altijd. een pijpen, disco. Relight my fire. De Tour viel tegen, maar Marianne Vos maakte vanmiddag veel goed natuurlijk voor de Rabobank. Hoofdsponsoring: Helene Krilaat zal dan ook uitbundig hebben gejuicht. Ze zit hier zelfs met champagne in de hand. Vos rijdt namelijk voor de vrouwenploeg van de Rabobank... En speelt een grote rol in de campagne die de bank voor deze speler startte. De spelers zijn uh, voor jou, alleen ongetwijfeld. Goedenavond. Uh, bekend terrein. 92, de vrouw voetbalploeg in Barcelona zesde plaats, uh, ja. weet je nog. Vanmiddag was je er niet bij, hoe kan dat? Nee, ik was er zeker wel bij. Alleen uh, het uh, wielrennen is natuurlijk een sport die een heel lang parcours kent, waar heel veel mensen langs de uh, rand staan. En die je uh, eigenlijk veel beter ziet, gewoon op tv. dan aan de finish, waar je maar een beetje kan volgen. Oh. Dus ik was er zeker wel bij. Ik maar dat je heb... met volleyballen zat, uh... Uh, daar ben ik ook geweest. Oh. Ja. ja. Je moet je aandacht een beetje verdelen. Hè? Dat dacht ik al, ja. Um, um, ja, reageer maar op die prestatie. Ik denk dat ik het wel kan raden als je met champagne binnenkomt. Het is ja. geweldig. Nou, ik vind uh, de, de hele wielenploeg heeft met elkaar gereden. Maar Jan heeft het fantastisch afgemaakt. Marianne is een topsportvrouw. Maar ze hebben wel echt als team gereden. En uh, ik ben natuurlijk een. Teamsporter. Ik kom uit de teamsport. En dan vind ik het wel heel moeilijk om een individuele prestatie uh, zeg maar, te belonen. Terwijl je er echt als een team aan werkt. Want uh, dat is natuurlijk wel gebeurd. En dat doet niets af aan de enorme uh, kwaliteit van Marianne Vos. Want ze heeft het natuurlijk geweldig gedaan vandaag. Ja. Ja, ja. Alleen geen Rabobank shirtje aan. Dat is dan wel weer jammer denk ik voor Nee, je, dat hoort bij de spelen. Dat is dus prima. Dit hoort bij de spelen. We doen hier geen reclame. En dat is heel charmant. Ja. Hoeveel meer is er waard geworden nu? Ik heb geen idee. Um, volgens mij, uh, ik weet niet of dat zich dat direct vertaalt in geld voor een sporter. Volgens mij is Marianne uh, bij uitstek zich bewust... dat uh, topsport gaat over meer dan alleen je salaris. He, Marianne is iemand die al jaren uh, het team om zich heen verzamelt... waarmee zij denkt de beste prestatie te kunnen leveren. Zij was blij dat ze afgelopen jaar bij de Rabobank met haar hele team terecht kon... om toe te werken naar deze prestatie. Dus, uh, nou, misschien moet ik anders gaan. Hoeveel meer waard is er voor jullie geworden... Niet in euro's, maar... In ja, dat vind, ik, dat vind ik ook lastig te vertellen, uh, omdat uh, uh, kijk, uh, buiten kijf staat, dat wij natuurlijk de sport sponsoren, omdat wij het geweldig vinden om dit soort mooie prestaties aan uh, de, de Nederlander terug te geven. He, en uh, heb, we hebben natuurlijk volstrekt niet de pretentie dat wij de, de, daar de oorzaak van zijn, maar het is wel fijn om daaraan bij te kunnen dragen, en dat doen we met Marianne Vos. Ja. Uh, en hopelijk straks ook nog op andere plekken, want we hebben natuurlijk het wielrennen, paardensport en hockey, dus uh, uh, ik hoop dat dat uh, uh, ook nog tot medailles gaat leiden. Ja, hoe hard, uh, in heel Nederland had deze gouden medaille hard nodig na een uh, toch wel matige uh, sportzomer, om het maar zo te zeggen. Hoe hard hadden jullie uh, deze gouden medaille nodig? Uh, wij hadden hem ook hard nodig. Ja, ja. voor ons is ah, die hard? Uh, heel fijn. Hoe, ja. hoe, hoe zachtgerijnig werd iedereen? Dus uh, Terug op de tour bedoel <laughs> jij waarschijnlijk? Ja, ja, ja. Nou ja, Als je terugkijkt op de Tour, dan is dat uh, een, een teleurstellende tool geweest. Uh, uh, en dan gaat het helemaal niet over uh, waardoor het komt. Maar elke keer hoop je toch dat wij uh, als Rabo-ploeg daar vooraan kunnen rijden. En dit jaar hebben we gewoon uh, pech gehad met die valpartij. En dan, dan, dan is dit wel heel fijn dat, uh, dat deze mooie prestatie van Marianne... Gewoon op de tweede dag van de Spelen tot ons komt. Ja. Nou heb je gezegd, we hebben veel geïnvesteerd in uh, Marianne Vos. We hebben haar er heel erg gesteund. Misschien moet ik het beter zo zeggen. Maar dan rijdt ze ook vaak buitenlandse honderd zoals de Giro bijvoorbeeld. Waar we eigenlijk in Nederland relatief weinig van terugkrijgen. Wat is dan het voordeel om, om haar toch aan, aan, aan zo'n Giro mee te laten doen? Nou ja, weet je, Rabobank is helemaal geen sponsor... die zijn sticker plakt uh, op uh, topsporters. Wat wij doen, en dat is ook onze campagne die gewoon echt zegt... wat wij doen, is dat wij sporters van begin tot goud steunen. En dat hebben we in dit geval ook gedaan. Het gaat niet zozeer om uh, het eindresultaat van een sporter... maar het gaat om dat wij zowel in het wielrennen als in de paardsport... als in het hockey een traject ondersteunen... van talentopleiding naar het eindresultaat. Dat hebben we bij wielrennen ook gedaan. En dat maakt dit gewoon heel moeilijk. Mooi. Ja. Waarom, ze, waarom juist die drie sporten? Ja, ja dat, is, dat, is, dat is van oudsher. Kijk, uh, wielrennen is een massasport, heeft heel veel bereik. Er zijn 4 miljoen mensen in Nederland die van wielrennen houden. Dus er zijn ook heel veel mensen die van ons houden, omdat wij die sport zo structureel steunen. Uh, uh, paardensport. Uh, wij, wij blijven een, uh, een, uh, een, een boerenleenbank. Ja. Dus <laughs> we hebben heel veel mensen in de agrarische sector... die nog steeds elk jaar met heel veel liefde naar de paardensport gaan. Ja, en uh, hockey is ooit ontstaan toen wij als boerenleenbank... ook op de private bankingmarkt meer wilden betekenen. En uh, dat kon via de hockey. Dus wij, uh, wij 15 jaar geleden zijn we met hockey begonnen... om een hele specifieke markt te benaderen. En uh, dat is uh, goed gelukt. Ja, heb je ooit wel eens... Uh, heeft het wel ge je handen om toch iets, misschien iets met volleybal te doen? Heb je het nooit eens een balletje opgegooid in een vergadering? Nou, ik kan, ik kan zakelijk en privé heel goed scheiden. Kijk, volleybal gaat me aan mijn hart. En uh, ik heb, blijf passie houden voor die sport. Vooral als je de ontwikkeling van beachvolleybal ziet. Dat is uh, fantastisch. He, we hebben hier ook drie prachtige teams rondlopen. En als ik mag kiezen waar ik naar ga kijken... dan ga ik echt naar beachvolleybal kijken. He, vandaar dat ik vanmiddag ook uh, zelf kaartje heb gekocht... om toch bij het volleybal te kunnen zijn. Prachtige locatie. Ja, het, is, uh, het blijft een prachtige sport. Maar uh, bij de raad... Rabenbank denk ik over wat is goed voor de bank. En dan gaat het over andere argumenten dan waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Ja, maar je, je hart gaat er dus wel sneller van kloppen. Absoluut. Dus ik sluit dan niet uit. In de toekomst denk ik dan dat je ooit nog wat voor die sport gaat betekenen. Wat jouw al hebt um, Nee, ik denk dat je dat zo niet kunt zien. Bij de Rabenbank uh, gaat het om zakelijke argumenten. En mijn snel kloppend hart voor een sport doet niet ter zake. Misschien ga je ooit weg bij de Rabenbank. Dat kan, maar dan kan ik ook niet meer beïnvloeden of ze wel of niet het volleybal gaan doen. Je kan ook wel het andere doen. Jij kan je ervaring gebruiken richting die volleyballers natuurlijk. Ja, ja, ja maar ik heb vijf jaar in het volleybalbestuur gezeten hè, voordat ik deze functie ging doen. Dus uh, mijn passie voor het volleybal blijft. En daar heb ik ook altijd uh, aan geprobeerd, ook na mijn actieve carrière, om eraan bij te dragen. De Rabobank is, uh, zoals de naam zegt, de bank. Uh, die zit in zwaar weer. Wat is de invloed daarvan op de sponsoring? Uh voorlopig niks. De Rabobank is namelijk ook een bank van long-term commitment. Mm -hmm. uh, en er zijn heel wat crises geweest... Uh, die, die geen impact hebben gehad op onze keuzes. Mm -hmm. dus, uh, maar moet er moeten nu de komende jaren mensen uit, want het gaat, het gaat niet goed. Ja, nou, het gaat in de hele bankensector, is het lastig. Ja, hè? Dus ik denk dat in de algemeenheid dat het voor de sport ingewikkeld wordt... omdat de financiële sector toch een grote uh, financiële injecties geeft in de sport. Maar wordt er ook aan jouw budget uh, ge geknibbeld? Klaas. Vooralsnog niet. Uh, niet meer dan aan andere budgetten. En uh, ik heb geen idee wat de toekomst brengt. Maar ik denk nogmaals in de algemeenheid dat de hoeveelheid geld die de financiële sector in sponsoring stopt... en met name in sportsponsoring, dat dat uh, op alle plaatsen onder druk zal komen. Omdat ja. de financiële sector in zich heel onder druk staat. Ja, je zegt vooralsnog, dus je sluit ook niet uit dat, uh, dat er binnenkort wel eens gekort gaat worden nou, op dat ja. budget. Weet natuurlijk. jij wat je volgend jaar doet? Ja, ik denk het wel. Oh, nou, ik niet. En uh, de bank dus ook nog niet. Om hoeveel, ge hoeveel geld gaat het voor al die drie sporten bij elkaar? Uh, wij, hebben, wij investeren 50 miljoen per jaar in sport. Uh, sorry, in sponsoring. Waarvan ongeveer 70% in sport. En dat, dat, dat doen wij met centraal, maar vooral ook met de lokale banken. Want vergis je daar niet in. Wij zijn een coöperatieve bank. Waar er 140 lokale banken zijn. Die ook heel veel investeren in de breedte sport. Hè? Dus de helft van dat geld gaat via onze lokale banken, in de breedtesport, in de hockeyclubs... In, in, in, in het rondje om de kerk, in de dikke bandenraces. Uh, en, en dat maakt de, de steun van de Rabobank aan de sport zo structureel. Omdat wij via de lokale banken, vooral die breedtesport... heel erg proberen te helpen. En via Rabo Nederland ook de topsport. Nou, zetten jullie in op drie vrouwen? He? Met de, de, de campagne, Naomi van As, uh, Ankie van Grunsven, Marianne Vos. En Marianne Vos. Het begin is goed... Ja. Nu, die, uh, nu die andere twee nog, kan ik me voorstellen. Waarom hebben jullie die drie uh, gekozen, specifiek? Nou, omdat je gewoon toch drie mensen zoekt die representant zijn van die sporten die wij ondersteunen. En dat zijn zij natuurlijk. Uh, en wij hebben natuurlijk ook nog de hockeymannenteam die, die een grote kans maken. Maar wij vonden het mooi om drie vrouwen in, in beeld te brengen die allemaal al een gouden medaille hebben gewonnen. Die snappen waar topsport over gaat. En om, om aan te geven dat wij van begin tot goud uh, ondersteuning bieden. En, en, en deze vrouwen hebben natuurlijk allemaal al een prachtig verhaal voor deze Spelen. Nou is dit evenement een gigantisch evenement wat, de, de, waar, waar je ook enorm onder de loep ligt. Ook wat betreft sponsoring, wat wel en wat niet mag. Wat kunnen jullie om jezelf te laten zien ja, tijdens de nou, Tijdens deze spelen. spelen valt dat dus erg tegen. Hè? We hebben die prachtige campagne waar je het net over had met die hele mooie filmpjes. Waarin we laten zien wat, uh, wat Anki Naomi en uh, Marianne ervoor gedaan hebben om hier te komen. Die mochten we uitzenden tot 18 juli en daarna niet meer want dan begint de Olympische Periode. Hm. En uh, we hebben dus vandaag goud gewonnen met Marianne. En wij mogen helaas vanavond niet op televisie laten zien. dat wij uh, deze Olympische medaille mede mogelijk hebben gemaakt. Dus dat is wel een beperkende factor. Maar volgens mij weet heel Nederland. dat Marianne Vos voor de Rabo rijdt. en dat de Rabo de structurele steun ja, maar, heeft. Ja, maar wat, wat mag je wel? Op dit moment ja. mogen wij niks. Helemaal niks? Nee. Maar wat doe je dan wel om bij de Spelen uh, de bank zichtbaar te maken? Nou, dat, dat gaat dus niet. Wij hebben elke dag hebben we een aantal gasten op te spelen. Maar uh, qua zichtbaarheid, qua communicatie kunnen we dus heel weinig. Wat en frustrerend. En, en, en, en om, om de Spelen heen? En hier in Londen? Ook heel weinig. Want daarvoor liggen de rechten bij het NOC. En uh, ja, jij zegt, uh, jij mompelt wat frustrerend. Ja, dat klopt. Ja. Wij hebben de afgelopen 17 jaar deze drie sporten mede groot gemaakt met de bonden samen. En dan is het best lastig dat je in een Olympische periode, als er geoogst wordt... dat je beperkt wordt in, uh, in vertellen welke rol je hebt gespeeld. Ja, ik kan me niet uh, aan de indruk onttrekken dat je dat wel gaat inhalen op een of andere manier. Het zou zomaar kunnen. Ja, wat ga je doen? Nou ja, weet je, de, de, de Olympische periode houdt natuurlijk een keer op. We hebben van tevoren al duidelijk laten zien welke sporters en welke sporten er bij ons horen. En nogmaals, dat zei ik net al. Ik denk dat er geen enkele Nederlander twijfelt. als, als de hockeydames of uh, de paardensporters. of Marianne Goudwind. dat zij snappen dat wij daar een grote rol in hebben gespeeld. Ja, snap ik, maar wat ga je nou doen na afloop van de spelen? Komt er een speciale campagne? Komt er nog iets bijzonders? Nou, dat uh, moeten we nog bedenken. Maar uh, dat hangt er een beetje af van, van wat de resultaten zullen zijn. Maar ik denk dat wij nog wel wat energie zullen stoppen. in duidelijk maken dat, uh, dat, dat wij trots zijn op deze topsporters. Ja. Nou, nogmaals gefeliciteerd. Je weet dat we een rubriek hebben. Ja. Je kreeg een, je kreeg een, een, een lijstje. Um, waarin de top 5 staat. Um, die top 5 heb je voor je liggen. Misschien kan je hem nog even doornemen. Die, uh, zoals die, oh, we, hebben hem, uh, we kunnen hem laten horen, de top 5. Zoals die uh, nu klinkt. Want gisteren gooide Ada Kok uh, de winst van Serena Williams op Wimbledon eruit. En zij koos, hoe komt het ook anders, voor de zilveren medaille van de Nederlandse Zwemvrouwen op de 4 keer 100 meter. Daarom klinkt de top 5 nu.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 Ja, dat was de top 5. Dus uh... het is fame bestouwer. Dat vindt hij geweldig dat Tom van het Hek nu in de top oh. 5 zit. Is dat een <laughs> Hij is er echt trots op. alleen uh, mag, mag, mag die laatste eruit of moet er iets anders uit? Nee, ik heb zo genoten van die Engelse humor. Dus die gaat er zeker niet uit. En dat het ook nog een stem van Tom is, is mooi meegenomen. Maar het gaat mij om de koningin. Dit vond ik geweldig. Die blijft erin. Welke welke moet wel sneuvelen? Nou, ik vind, we zijn er op de Olympische Spelen. Dus je moet sowieso Olympische prestaties erin laten staan. Um, uh, dan zijn er drie prestaties die niet over de Olympische Spelen gaan. Het zou te kinderachtig zijn om Sky eruit te halen. Bovendien heb ik heel veel bewondering voor de manier waarop zij uh, hun structureel uh, hebben aangepakt om uh, de prestaties de te verbeteren. Ja. Dus dat is een geweldige prestatie. Ja, ik hou van Federer. Ik vind het geweldig dat je na zoveel uh, jaren nog zo dominant kan zijn. Dus ik kan niet anders dan deze voetbalscène eruit halen. We zijn op de Spelen. Dan gaat het niet meer over voetbal. De Van van uh, Pierlo gaat eruit. Tja, wat zou er komen? Ja, ja ik, ik kan alles bedenken. Ik, ik hou ervan om verrassend te zijn. Maar ik kan niet verrassend zijn. De Marianne moet erin. Dat kan natuurlijk niet anders. Ja, goed. Nou, dat, die, die hebben we natuurlijk nog niet. Want uh, je hebt nu pas bekendgemaakt uh, wat het is. Dus die gaan we dan morgen. En misschien ook wel daarna. En misschien ook wel de dag daarna. Die, gaat nog er maar, die gaan we nooit meer gaan we heel veel horen. Ja. Ja, dankjewel je voor je komst. In. Geniet nog vooral van de Spelen. Ga ik doen. Dankjewel. Okay. Jullie ook. Dankjewel. Ja. Het is iets over half negen. We gaan naar de NOS Headlines met Liesel Thomassen.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 Ja, We gaan weer een uh, drukke zwemavond tegemoet met finales op onder meer de 400 meter vrij voor mannen en de 4 keer um, 100 meter vrij ook voor de mannen. Uh, we gaan eerst naar de 100 meter vlinderslag. begrijp ik dat goed, bij Bob van der Tak. Bob, goedenavond. Ja, inderdaad. Goedenavond, want uh, ze duiken al het water in de acht finalisten van deze race. Wie wordt de opvolger van Libby Trickett? Dat is de vraag de belangrijkste kandidaten. Dena Volmer, de wereldkampioenen van vorig jaar. En uh, het zwom een Olympisch record al in de series. Zeer indrukwekkend. Maar kan ze haar favoriete rol nu waarmaken? Het is verrassend. De Amerikaanse, de andere Amerikaanse in baan 2 die goed start. Maar we gaan richting het keerpunt. Het is Janet Ottersen uit Denemarken aan de leiding voor Donenju uit de Verenigde Staten. Volmer pas op de derde plaats. En dan moet ze nu komen. Dena Volmer in die tweede baan. En nu versnelt ze inderdaad. En nu neemt ze de leiding in de race. Dena Volmer op weg naar Olympisch goud, zo lijkt het. Want kijk eens wat een machtvertoon. Ze zwemt gewoon weg. Bij alles en iedereen. Er is geen houden aan voor de concurrentie. Dana Volmer uit Amerika. Na de wereldtitel. Nu de Olympische kroon. En een nieuw wereldrecord. Goedenavond. Kijk eens aan. 55-98. Je moet het maar doen. Ongehoord hard. Onvoorstelbaar snel. Wat een begin van deze zwemavond. Ze balt de vuist. Ze richt zich op uit het water. De Amerikaanse supporters op de tribune die wapperen met hun vlaggen. Want dit is een geweldige gouden medaille voor Dena Vollmer. 55-98. De oude toptijd van Shara Sjeuström uit het snelle badpakketijdperk. Die is uit de boeken. En wat een formidabel moment om zo'n wereldrecord te zwemmen in de Olympische finale. Beter kan het natuurlijk niet. Vol, maar zij pakt het goud. Het zilver is voor China, voor Lu Ying in 56'87. Daar zit dus bijna een seconde tussen. En het brons voor Alicia Koets uit Australië, 56-94. Haartijd Koets, die gisteren het goud won op de Vrije Slagestafette. Dat weten we helaas nog maar al te goed. Maar wat een uh, formidabele race van Dana Volmer, Olympisch kampioen op 100 meter vlinderslag. Ja, goud dus voor Amerika, dat is niet de eerste. Wel de eerste voor Nederland, er kwam vanmiddag Marianne Vos maakte haar favoriete rol waar. En sprintte voor Buckingham Palace naar eeuwige Olympische Roem. Verslaggever Steven Dalebout. De dag van Marianne Vos begon met een flits en een donder voor Buckingham Palace. We hebben vorig jaar tijd gehad om hier een beetje de toeristen uit te hangen. En nu ja, gaat het om de sport en om de prestatie. Onweer. En dan klappen onweer, ja. dat is lekker. Dat kun je, dat kun je wel gebruiken vandaag.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 Ja, nou ja goed, uh, je kunt natuurlijk goed zijn of, uh, of misschien zelfs wel de beste zijn, maar dat betekent nog niks voor, uh, voor de Olympische Spelen en zeker niet voor de wegwedstrijd. En, ja, dat maakt het natuurlijk wel heel spannend. Het moet allemaal lukken en we hadden een sterk team, een goed plan. En ja, gedurende de wedstrijd uh, ja, liep het wel zoals uh, we hoopten. De Nederlandse heeft hem, eindelijk heeft ze die gouden plak te pakken. Voor schreeuwde het uit van geluk. Nou, ons, ze de pesten woord en ze werd opgewacht door prins Willem-Alexander. Met zijn vrouw Maxima en hun dochters. Gefeliciteerd. Mooie vlak, Ja, Hele andere oh, ja. ja. Gefeliciteerd. Ja. Ja. ja. ik ga het geval genieten. We gaan een hele mooie medailleceremonie. We gaan uh, meezingen heel hard met je. Uh, heel mooi, mensen. Vos <laughs> uh, werd gehuldigd en de gekte rond haar nam bizarre vormen aan, zoals dat gaat op de Olympische Spelen, moest Vos worden geïnterviewd in de mix zone. Dat is de plek waar de sporters en journalisten elkaar ontmoeten voor een interview. Naast haar stond een onrustige vrouw van de organisatie... die bij de tweede vraag een bordje omhoog hield met de tekst Stop Interview. Maar Janne Vos liet zich niet gek maken. Ze stond iedereen rustig te woord. Ja, ik ben hier vier jaar mee bezig geweest. En dan uh, nu... Uh... Hangt hij om, om mijn buik. Ja, misschien eigenlijk wel langer, hè? Want in, in Peking. Fijne dag nog als Olympisch kampioen. Ja, dankjewel. Dan eerst maar naar Annemiek van Vleuten. Net als Ellen van Dijk en Loes Gunnewijk werkte zij zich het Schompers om er een harde koers van te maken. Want Vos moest en zou winnen.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 Ook hoe ik haar de afgelopen dagen heb gezien hoe ze daarmee omgaat. En dat ze het dan zo op deze dag gewoon top weten zijn, is denk ik super knap. Tekenend was ook de reactie van de nummer 2, Elisabeth Armistead. Zij kon het eerste goud voor Groot-Brittannië pakken op deze spelen. En ze werd aangemoedigd ook door deze Britse journalist. Maar toen ze in de ontsnapping met Vos en Zablinskaya terechtkwam... Wisten al dat het moeilijk zou worden om goud te halen. Sprinten tegen Vos is volgens haar, volgens Armistead, onbegonnen werk. Ja, ik wist dat Marianne de eerste om de sprint te betalen. Dus mijn only regret is dat ik have. Ik heb haar eerder in de sprint gezet, maar ze is de snelste vrouw ter wereld en ik ben blij met Zomer. Ja, dus je wist al dat het moeilijk was om deze race te winnen? Ja, ik heb me in de breakaway gezet en ik was me in een medaille dus dat was het belangrijkste. En dan ja, om de race te winnen, zou het de ijs op de taart zijn, maar ik doe mijn best. Het respect voor Vos zit in het antwoord van Armin Armistead, besloten. Vos was de beste en meer dan een terechte winnaar. En zo dacht eigenlijk iedereen erover vandaag in Londen. Vos, ze had al olympisch goud op de baan. Maar deze wegtitel, tja, die is nog bijzonderder. Um, nou ja, toen was het natuurlijk uh, mijn eerste olympische titel. Dus die was wel heel speciaal. Maar uiteindelijk, goud in de wegwedstrijd is voor mij wel het hoogste haalbaar. Ja. Want uiteindelijk ben jij een wegrennen. Nou, en de, de baan is, uh, ja, dat ligt me ook wel. En dat vind ik ook wel mooi. Maar in het wielrennen is, is de wegwedstrijd wel het grootste. Dan nou, zou je eigenlijk kunnen zeggen... Ja, je hebt een beetje alles gevonden wat je kan winnen op de weg. Ja, je bent klaar. Ja, nou nee, ik denk het nog niet. Nee, ik vind het, ik vind het okay. gewoon veel te mooi om te doen. Dus uh, nee, ik ben nog niet klaar. Ja, ja, ze, zelfs, is, ze, ja. Dankjewel. ze is straks uh, hier aan tafel Marianne Vos. En dan spreken wij ook nog even met haar. Bob van der Tak en zometeen een Nederlander in het bad. Eerst de eerste heat, zoals het mooi heet, van de 200 meter vrijslag. Ja, de eerste halve finale zonder Sebastiaan Verscheuren, maar straks dus de Nederlander. Maar nu zien we in het water Ryan Lochti, de man van gisteravond van de 400 meter wisselslag. Toen hij zoveel indruk maakte, het vertrouwen zal groot zijn bij hem. Lochti de wereldkampioen op dit nummer ook en uh, natuurlijk de grote favoriet voor het goud uh, morgenavond. Maar dan moet hij zich eerst nog plaatsen voor die finale. Daar is hij nu mee bezig, want Lochti... Komt langzaam nu naar voren geswommen in baan 4. Op de derde baan zitten we inmiddels. We gaan richting het keerpunt van de 150 meter. Paul Biederman uit Duitsland aan de leiding. En op de derde plaats Robbie Renwick. Een schot met een Nederlandse moeder. En dat vinden we toch altijd leuk als die ook goed zwemt. Maar nu zakt hij dan wel wat weg. En daar komt Ryan Lochte. Er overheen in baan 4. In baan 2 gaat Paul Biederman ook goed na debakel voor hem op de 400 meter vrije slag. Zwemt hij nu wel hard op de 200 meter vrije slag. Hij is als eerste bij de finish in 1.46.10. Lochti wordt tweede en Renwick derde in deze eerste halve finale. Maar die tijd van Biederman die gaan we even noteren. Natuurlijk 1.46.10. Dan ligt de lat behoorlijk hoog voor Sebastiaan Verschuren die zometeen in het water komt, locht hij 1,46, 31 Iso Toff en Renwick gedeeld derde met 1,46, En dan weet Verschuren dus ongeveer wat er gevraagd zal worden. Hij zal echt harder moeten dan vanmorgen. Het eh, metrobedrijf in Parijs is een campagne begonnen... om onbeschoft gedrag in de metro aan banden te leggen. Correspondent Olivier van Beemen die maakt regelmatig gebruik... van de Parijse ondergrondse. Olivier, goedenavond. Goedenavond. Is het echt zo slecht gesteld met de manieren van de Parijzenaars? Nou, het is soms inderdaad uh, is het, uh, valt het wel een beetje tegen allemaal. Uh, ik zit inderdaad zelf uh, regelmatig in de metro. Ik fiets ook erg veel, maar uh, dus ook uh, vaak onder de grond. Ik zat gisteren bijvoorbeeld nog naast een, een jochie dat dan een beetje zat te spugen midden in zo'n uh, zo metro. En, uh, een paar weken geleden kwam ik van de luchthaven terug toen, uh, toen stond er een vrouw uh, te urineren op het perron uh, aan de overkant van een volle trein. Dus dat zijn, uh, ja, dat zijn wel bizarre dingen die, uh, die ze liever uh, niet zouden hebben bij de Parijse metro, natuurlijk. Ja. Zeg, het metrobedrijf heeft ook zelf uh, onderzoek gedaan. Wat zijn de, de grootste ergernissen? Ja, nou, het, het zijn vooral um, mensen die, die hard praten in hun telefoon, want je dat natuurlijk niet alleen in, in Parijs gebeurt. Uh, het is een hele drukke metro, het is de drukste van Europa. Dus je hebt uh, vaak mensen die, die tegen elkaar aanstaan of uh, die elkaar aanstoten en dan niet eventjes uh, zich excuseren. Mensen die een doorgang blokkeren, die, uh, die de boel een beetje vervuilen allemaal. Dus met een grote campagne dat, uh, dat waar we. Ja, je ziet allemaal mensen met, met, met uh, dieren koppen, zeg maar. Dus het idee is dat mensen zich niet beestachtig zouden moeten gedragen als ze in de metro zijn. Dus je ziet dan een kikker die bijvoorbeeld over de um, over de, over de tourniquets heen springt, over de controlepoortjes. Een, een, een luiaard, dat beest dus zeg maar, die dan onderuit gezakt op zo'n klapstoeltje zit, terwijl het heel druk is en eigenlijk helemaal niet zou moeten zitten. Dus met dat soort posters willen ze, ja, willen ze mensen erop wijzen dat, dat ze zich in de metro als mensen en niet als beesten moeten gedragen. Nou gebeurt dat natuurlijk ook wel hè, in, in Nederland, dat mensen luid bellen of tegen elkaar aanstaan. Waarom willen die Fransen dit juist aanpakken? Ja, ik denk dat het um, grote verschil is dat die, dat die metro hier echt zo druk is. Dat, uh, je hebt ieder, iedere dag heb je, heb je miljoenen reizigers in totaal. Uh, dat is, uh, het is zoveel meer, dus de schaal is zoveel hoger dat het gewoon voor meer... Uh, meer onrust kan, kan zorgen dan in Nederland. Het, uh, als je dat vergelijkt, dan, dan zijn die cijfers echt uh, enorm. Dus, uh, dus ik denk dat dat de voornaamste reden is dat, uh, dat ze in Frankrijk nu echt dat, uh, dat, dat goed willen aanpakken. En het is natuurlijk de vraag hoe de, in hoeverre dat werkt, een paar van die posters. Maar het uh, is in ieder geval een serieuze poging natuurlijk. Uh. Ja, zeg, er komen altijd uh, Nederlanders terug van vakantie, die vinden de Fransen zo arrogant en onbeschoft. Is het nou echt zo? Ja, de grap is dat aan de ene kant klopt dat beeld natuurlijk wel. Uh, dat, uh, mijn vriendin is Nederlands, die nam uh, gisteren een taxi in Parijs... en uh, die werd dan ook helemaal omgereden via de periferiek... en uh, die moest voor een ritje wat, uh, wat 7 euro zou moeten kosten. Daar betaalden ze dan 25 euro voor. Dus aan de ene kant klopt dat wel... Maar aan de andere kant heb je, heb je juist ook uh, dat Fransen zich vaak uh, ook in, in het openbaar vervoer juist ook wel weer galant gedragen. Dat uh, ze staan bijvoorbeeld altijd netjes rechts uh, op de roltrap, zodat mensen die haast hebben er langs kunnen. Ze staan echt een stuk vaker dan in de metro of in de tram in Amsterdam bijvoorbeeld op voor, voor oudere mensen of voor, voor zwangere vrouwen. Dus het is, het is een heel dubbel beeld eigenlijk ja. uh, in Parijs. Ja, ja, toch nog een uh, beschavingsoffensief uh, in, de, in de Parijse metro. Dat was blijkbaar ja, nodig. Ja. Dankjewel. Olivier ja. van Beven. En we gaan naar het zwembad naar Bob van der dak, want er ligt een Nederlander in het water. Sebastiaan Verschuren tweede halve finale van de 200 meter vrije slag. En als Verschuren kan doen wat hij vorig jaar deed op het wereldkampioenschap in Shanghai. dan gaat hij denk ik naar de finale. Toen zwom in je tijd van 1,56-1,46-53. En uh, daarmee zou hij. Uh... Zich nu wel kunnen plaatsen voor de Olympische finale. Maar goed, hij moet het eerst nog maar doen. Natuurlijk, Verschuren opent na 50 meter in 25 52. Daarmee is hij beluidend langzamer dan vanmorgen. Maar dat is misschien niet zo onverstandig. Want vanmorgen opende Verschuren wel erg hard. En moest hij dat een beetje bekopen. In het tweede deel van zijn race was het verval wel erg groot. En daar zal zijn trainer Martin Truijens ongetwijfeld op gehamerd hebben. Verschuren ligt er nog goed bij, maar niet aan kop van de race. Daar uh, ligt nu Fraser Holmes uit... Uh... Australië voor Sun Yang en Taiwan Park uit Korea. Die namen kennen we nog van gisteren van de finale van de 400 meter vrije slag. Verschuren nu nog steeds op een vierde, vijfde plaats. En hij komt nu langzaam naar voren. Gezwommen, denk ik, Verschuren. Ja, hij ligt redelijk op inderdaad een vierde, vijfde positie... als we gaan richting het keerpunt van de 150 meter. Het is Soen nu aan de leiding voor Park en Anjel. Tijd van Verschuren 1.20.06... Dat is uh, behoorlijk uh, langzamer dan vanmorgen. Maar dan moet hij nu dus, dus veel meer over hebben dan vanmorgen. En dan moet nu die versnelling komen. En die versnelling lijkt ook wel te komen. Op die laatste meter zal hij het werk moeten verrichten. Verschuren ligt op een vijfde positie nog steeds. Hij geeft alles. Hij perst er nog wat uit. En wat wordt dan de klassering van Verschuren zesde in 1, 46, 95. En dan vrees ik voor Verschuren dat het net niet gelukt is, kantje boord. Nee, het is niet gelukt voor Sebastiaan Verschuren. Hij valt net buiten de boot, elfde. Hij komt een paar tiende tekort, want de grens lag bij 1.46.80... ...voor Thomas Fraser Holmes uit Australië. Die redt het net wel, maar Verschuren redt het dus niet. De race was wel iets beter opgebouwd dan vanmorgen... ...want de eindtijd was beter, vier sneller ongeveer... Maar hij komt toch net tekort in dit geweld. Jammer voor Sebastiaan Verschuren. Hij zal er van balen. Hij had zo graag naar die Olympische finale gewild. Maar het is niet gelukt. Wie gaan er dan wel? Want dat is nu natuurlijk bekend als snelste door. Als enige honderden. 1.46. Yannick Anjel uit Frankrijk. Gevolgd door Taiwan Park en Paul Biederman. Dat zijn de beste drie. Verder door natuurlijk Ryan Lochte. Danilo Isotov. Robbie Renwick. Thomas, Fraser, Holmes, dat zijn de acht namen die we morgenavond terugzien in de finale. En niet dus, Sebastiaan Verschuren. Blij dat ik er ben. Erben Wellemars, op zoek naar verhalen. Voor en achter de schermen bij de Olympische Spelen. Ja, Erben, fijn dat je er weer bent. Ja. ja. Je was vandaag op een goede plek. Ik was vandaag zeker op, ik was op de allerbeste plek die het badje maar kon bedenken. Want ik was namelijk bij het wielrennen. En ik ben vandaag op zoek gegaan, ja, ik, ik kon Marianne wel gaan volgen... maar ik ben zelf drie keer op de Olympische Spelen geweest... en ook drie keer zijn mijn ouders meegeweest naar na de Olympische Spelen. En uh, uh, ik was eigenlijk wel hoe, hoe mijn ouders bijvoorbeeld de Olympische Spelen beleefden. Ze zijn hele rustige mensen die ze altijd een beetje op de achtergrond grond stellen. En uh, uh, ik heb ze één keer heel erg excited gezien toen ik viel in uh, 1998. Toen ik viel in Nagano, toen zijn mijn ouders dwars door alle beveiligingen heen gegaan... en toen kwamen ze in één keer bij mij... Bij mij, dat had ik nooit verwacht van, van, van mijn ouders. En ik weet, weet vandaag, het gaat een speciale dag worden. Voor, uh, voor Marianne Vos. Het is torenhoog favoriet. En laat ik nou eens gewoon de ouders van Marianne een dag volgen. Dus ik denk van het is een belangrijke dag voor, voor, voor deze mensen. Ik denk, uh, daar moet ik zeker op tijd zijn. Ik ben vanochtend vroeg uit het, uit het hotel gegaan. Wat vroeg? Nou, ik was om, uh, om half negen ging ik al weg. Ik was om tien uur was ik al op de venue, want om twaalf uur gingen we beginnen. Ik moest nog even zoeken van waar, waar ze nou eigenlijk waren. Nou, het is in ieder geval een hele bijzondere dag geworden... want ik stond om 12 uur stad uit de wedstrijd... maar de ouders van Marianne Vos waren nog nergens te, te, te, te bekennen. Volgens hebben we een prachtige dag gehad. We zijn echt onwijs nat geregend en we opgedroogd... en weer nat geregend en weer, en weer opgedroogd... en weer een keertje enorm nat geregend... Ja, volgens mij was het echt... Uh, ik vond het echt fantastisch. Dus Wanneer kwamen mij... ze opdagen, de ouders? Ze kwamen om kwart voor één opdagen. Maar ze wilden er wel graag om twaalf uur zijn. Maar ja, dat, dat, dat herken ik ook wel een klein beetje van mijn eigen ouders. Die zijn niet gewend om in zo'n hele grote, grote stad te reizen. En ze, ze reizen normaal gesproken altijd met de camper. Rijden ze overal heen. Maar je kunt nu zomaar met de camper midden in, in Londen gaan staan. Dus ze moesten vanaf, de camping, vanaf, vanaf, vanaf de camper moesten ze met de metro de stad in. En Londen is een grote stad. Dus uh, nou, helaas kwamen ze te laat. Ja, ja. Nou ja, goed. En jij hebt het uh, letterlijk en figuurlijk niet droog gehouden, hè? Ik heb het, uh, nee, ik heb het aan alle kanten. Uh, ik ben nat geregend, maar het was zo enorm emotioneel. Ik heb twee keer gehuild. Ik heb echt twee keer echt gehuild als een klein kind, want ik vond het zo emotioneel. Wat was de eerste keer? De eerste keer was toen ze echt goud haalden. Toen ze goud haalden. Ja, de, de, dus over de streep kwam. Ja. Ik zat, ik zat, aan de ene kant zat de moeder van, van, van de Marianne Forst, aan de andere kant zat de vader van, van Mar Mar Mar Marianne Forst. Ik zat er Ik zat er echt tussenin. <lacht> ja, dat was wat, Ik zat er tussenin en naast mij zat mijn re redactrice. En daar zat de, op de schoot van mijn redactrice zat, zat de moeder van, van, van Marianne Forst. Dus we zaten echt op z'n vieren zaten we <lacht> tegen elkaar aangedrukt. <lacht> en de vader van Marianne was door het dol heen. Nou, volgens mij moeten we gewoon maar even gaan luisteren. <lacht> 1 minute 30 to the start of racing. Olympic track champion Mariana Voss getting ready for racing.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 Ze zijn allemaal weg. En ik ga maar op zoek naar de ouders van Marianne Vos. Haha. Waar waren jullie nou? We hadden wel helft de weg kwijt. Al een beetje lava allerlei filmbewegingen. En toen ze waren daar en toen moesten we helemaal naar de andere kant weer lopen. Maar geen stress. Nee, lekker eens door. Nee, daardoor is er wat uh, gezakt. Doord... <grijg> maar, maar het is toch de belangrijkste dag in, in het leven van Maria Marianne? Ja, maar de, de, wij, we hebben ze gisteravond gesproken en uh, ze weten wat ze te doen staat. En dan uh, kijken we dadelijk wel op het scherm en noem maar op, dus uh, dat is voldoende. Ik word uitziet zeiknat. Ja, ik denk het ook. <laughs> ik denk, we moet het ook. Hoe lang duurt zo'n wedstrijd eigenlijk? Ja, 3,5 uur denk ik of niet? was nee, 140 kilometer. Hè? 120. Ja, 120, ja, drie uur dan. Hè? Ja, jullie waren gelukkig al eerst drie kwartier te laat. Dus, uh... ja, dan gaat al van, van je tijd af. Dus er wordt max, ja, goed twee uur uh, zitten in de regen. Ook wel lekker. Drie kilometer. 3 kilometer. Drie kilometer nog. Ja, dan ja, ja, nou wordt het uh, serieus. Nou wordt serieus, uh, er... ja. goh, goh. Wat gaat hij doen zo meteen? Dan weet ik niet, een tijdje zitten janken, denk ik. Ik weet nog niet. Welke karakter eigenschappen heeft ze van u meegemaakt? Uh, ook wel een paar. Eigenwijs. <laughs> en, uh, en eigenwijs en eigenwijs. Maar mijn vrouw is ook eigenwijs. <laughs> dus dat zijn wel... <laughs> nou, en dan... Is dat ja. belangrijk om eigenwijs te zijn? Ja, ik denk ik wel. Laatste kilometer. Kilometer. Laatste. Oh, dit wordt spannend. Ja, of, nou, niet ja. Ja. Oh. <laughs> uh. Kom zo. Ha ha ha eh? Yeah! Yeah! We're doing it. to go? Yes, yes. Keep it safe. Keep it safe. He's not the father. He's the father. The father, the winner. And father and the son. The father and the son and, and mother. the mother. Father, father son, son, mother. Really? Father, son, and mother. Son, oh, mother. come <laughs> on. No, oh, sorry. No, no, no. He's the father, the mother. Sorry. Hey! Dankjewel, hey. hoe oh. jullie hier? Het wordt doorgelopen. Het doorgelopen. de moeder is dit Ah, is mijn vader, mijn broer en een vriend van mij. Dus ze kwamen door de barriers, denk ik. je dochter kunnen feliciteren? Ah, heel mooi. Even maar nou weet ik het even niet meer, denk ik. Gewoon Even rustig een biertje drinken vanavond. Ja, nou een bier. Oh. Schoon. Ja, je, je, je zei rustig blijven, hebben, maar volgens mij had je, had je tegen jezelf... Nee, nee, ik zei het echt tegen, tegen, tegen de ja. vader van Marianne. Want het was inderdaad het was een hele rustig man. Hij was de hele wedstrijd. De ene droge opmerking naar de andere droge opmerking kreeg, kreeg ik naar, naar mijn oren. Want inderdaad, we zijn echt nat geregend, opgedroogd, nat geregend. En hij zei van, nou, uh, ik heb in ieder geval, gelukkig dan heb ik geen jas bij me. Dan wordt mijn jas in ieder geval niet, niet, niet, niet nat. En uh, we hadden ook heel koud. En de ene grap naar de andere grap. Maar toen in één keer, toen won Marianne goud. En toen werd hij helemaal gek. Toen werd ik eerst heel blij. En daarna had ze iets van ik moet, naar, ik moet naar mijn dochter toe. Ik moet naar mijn dochter toe. En eerst uh, werden we een paar keer tegengehouden. En toen in één keer kwam, kwam er iets over omheen van ja, maar niemand gaat mij tegenhouden. Ik wil erheen. Maar liepen jullie ook gewoon door of mochten jullie doorlopen? Nou, er genoeg meer aan? Je hebt gewoon een normale security, maar je hebt ook het leger. En het leger uh, die stond daar en dacht, daar komen we nooit doorheen. Maar op een gegeven moment, dat hek gooide hij open en hij gaf hem nog een duw... en hij rende gewoon door en ik erachteraan, rennen. <laughs> en ik dacht op, eventjes tegen, tegen die, uh, tegen die, uh, die militair, zei, ja, het is goed, het is goed. En hij, dacht, hij zag echt wel van, nou, die man is, is wel oké, okay. die moet er gewoon echt, echt maar, maar doorheen. Ja, dat was echt fantastisch om dat gewoon mee te maken. Maar ik zag ook wel, ja, hij wilde gewoon zijn dochter eventjes uh, vasthouden. Hij wilde er gewoon eventjes bij zijn. Ja, dat is niet zo gek. Het was echt geweldig. Het was echt, uh, ik, ik, ik, ik heb nog nooit sowieso iets meegemaakt. Ja. Is... Je, je zei dat je twee momenten had dat je, dat je het even moeilijk had. Eén heb je nu verteld. Wat ja, was die twee omdat het uh, eerste keer was het moment dat het echt, uh, echt goud haalde. En daarna gewoon, daarna had ik pas. Uh, want dat die, van het moment dat ze goud haalde. Tot dat ze Marianne zegt dat er ongeveer 5, 6, 7 minuten tussen zat. Het uh, was zo'n Adeline. En toen één keer had ze zag ze Marianne en toen gaf ze haar een knuffel... en toen ging Marianne volgens weg. En toen was ze even alleen. Toen kwam, toen kwam die terug en dacht van... Wat, wat is er in vredesnaam de afgelopen zeven, acht minuten gebeurd? En toen viel het voor mij ook al zoveel last, last van me af. En ik, oh, toen, toen, toen stond ik daar weer. Ja. Ik vond het echt, ik vond het echt heel, mooi, heel mooi om daarbij te maken. En ik kan me ook voorstellen dat ook voor, een, voor, een, voor ouders ook gewoon... Uh, ja, gewoon heel moeilijk is om, om, om, om, om je eigen kind te, te zien fietsen. Zag jij in haar ouders misschien ook een beetje je eigen ouders? Nou, ik kan het me, wel, ik kan het me niet herinneren. Of ik kan me niet voorstellen dat mijn ouders uh, in één keer zo, zo kwaad of in één keer zo'n drang hebben om naar hun kind te gaan. Weet je, mijn ouders zijn heel, heel bescheiden. En dat zijn ook juist ouders die zie je nooit. Ja. Ze zei, ze zijn natuurlijk, het zijn bijzondere mensen... en daarom uh, worden ze vaak gevraagd. Maar ze wilde, ik heb gevraagd van... Hey, mag ik u volgen een, een, een hele dag? En zeiden ze, ik heb vijf keer gevraagd... en zeiden ze zeiden iedere keer van... Ja, maar wij zijn niet interessant, ik zeg helemaal niks. Ja. Het hoeft allemaal niet. Ja. Ze wilden ze helemaal niet op, niet op, op de voorgrond stellen... maar toen één keer kwam er een hele andere persoon erboven. En gelukkig ging het allemaal goed. En gelukkig zagen die, zagen die agenten ook van... het is oké okay. en het was een prachtig moment. En ik heb het echt, dit vergeet ik voor de rest van mijn leven niet meer en wij ook niet. Prachtig. Mede dankzij jou. Dank je wel. Wat ga je morgen doen, heel snel? Heel snel? Uh, uh, ik weet het nog niet. Het okay. is heel mooi, oh, we zijn... we zien we het morgen. Goed, tot zover uh, dit uur. Zometeen nog een uur. En dan uh, Marianne Vos in de studio. Tot zo. Heeft u een speciale gave? Beleefde u een spannend avontuur? En is uw leven interessant genoeg... om een uur lang over te vertellen? Geef u zelf dan op voor De Nacht van Uw Leven... En maak kans op uw eigen radiobiografie. Mail naar nacht van uw leven En vertel waarom u het verdient een uur lang de hoofdrol te spelen op de radio. Vanaf vrijdag, de hele maand augustus. De Nacht van uw leven op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Met Tom van der Kamp. Met Paulien, we hebben de order binnen. Mooi, ik ga meteen Chris bellen.